Welkom bij Eindtijd en profetie met Israël op weg naar de eindtijd. Dat is de serie waar we op dit moment mee bezig zijn. We zijn aangekomen in aflevering 5 en de aflevering gaat over de Palestijnse staat. Een uh, moeilijk onderwerp voor velen. Jan van Barneveld, hartelijk welkom. Nee, voor de 99% van de wereld en voor het grootste deel van Israël is het helemaal geen moeilijk onderwerp. Men is ervan overtuigd dat er een Palestijnse staat moet komen. Dat er een op, tweedeling moet zijn. Uh, ja, op de, uh, de Westbank, ja. uh, wat natuurlijk bijbels gezien Ephraim is, en Manasseh, en, en, en Juda, en een stuk van Benjamin. Daar is men van overtuigd. Er is bijna geen andere oplossing, zeggen ook de Israëli's. Want als die Palestijnen bij onze staat komen, dan zijn we geen Joodse staat meer, dan overvleugelen we ze ons in uh, bevolkingsaantal. En bovendien, dat is de enige manier om vrede te krijgen. Dat is wat men denkt, dat omdat is... men buiten God denkt. Omdat men buiten de Bijbelse termen van de Heer God denkt. En daarom is dat natuurlijk al, al, al, al 60 jaar is dat mislukt, die Palestijnse staat. Bovendien zeggen anderen, ze hebben al een Palestijnse staat, dat is ja. Jordanië. Maar ja, koning Abdullah van Jordanië kijkt wel uit om die Palestijnen in zijn land te krijgen. Niemand wil ze hebben. Ja. Maar het is natuurlijk heel politiek correct om, de, ja. uh, om te zeggen dat je voor de Palestijnen bent. En dat die het recht hebben om te leven en een recht hebben om een plek te hebben daar enzovoort. Ja. Politiek correct is meestal geestelijk oncorrect. Dat klopt, vaak wel ja. En in dit geval is dat ook het ja. geval. Ja. Kijk, wat, wat zijn die, deze Palestijnen de meeste? Dat zijn Arabieren, arme Arabieren. Die in de eerste helft van de vorige eeuw zijn die naar Israël getrokken, naar Palestina getrokken. Ja, dat hebben we in een van de ja, vorige afleveringen gemaakt. omdat zij gemeld. merkte en hoorden dat de Joden die daar in de Kibbutz in dat die daar nieuwe het welvaart brachten. Land, het land omgonnen. En, ja, ja, en, dat, dat ging prima. Het ja. land dat bloeide op... toen Israël weer erin kwam. Ja. Ja, dat was heel ja. merkwaardig. Zelfs met de Negev is dat op dit moment zo. Nee, dat is duidelijk. Maar goed, er zijn natuurlijk allerlei... Uh, argumenten waarom je zou kunnen zeggen van... ja, maar goed, ze hebben het aan zichzelf te wijten enzovoorts... Maar Los van dat alles staat dat die mensen wel ergens moeten leven. Ja, nou laten we eerst maar eens kijken naar die Palestijnen. Voor 1948, mm. dat waren de joden die er woonden, die heette Palestijnen. Dat wist je niet, maar dat was... Ze hadden een Palestijns filharmonisch Orkest. Dat waren joden. Ja. Ze hadden een Palestijnse vakbeweging. Nee, dat was het, het SNV, het FNV van de Joden, of het CNV, of wat je noemen wilt. Daar zaten geen Arabieren in? Daar zaten geen Arabieren in, dat waren allemaal Joodse. Al die Joodse organisaties in Israël, die heten Palestijns dit, Palestijns dat. Omdat het Palestina was. He. Omdat, ja. Maar die Arabieren, die hebben het dus veel en veel later. Wanneer ongeveer? Um, voornamelijk na 1967. Want. Toen ze een staat konden krijgen in 1948, toen is dat afgewezen. Toen hebben die Arabieren, hun Arabische broeders, hebben een verschrikkelijke verdelgingsoorlog tegen Israël begonnen. Mm -hmm. En die hebben ze dan verloren. Ja. Dus die Palestijnen, zal ik maar zeggen, die Arabieren waren de dupe. Maar toen Jordanië zogenaamd hun gebied bezette, van 1948 tot 1967 was er niemand die zeurde om een Palestijnse staat. Zelfs Arafat niet. Die in 1964 is die begonnen met de PLO, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. Nou, waar, waar waren toen die mensen die nu zich nu allemaal Palestijnen noemen? Hun voorouders en zo? Waar, waar, waar woonden nou, hun die Hun voorouders dan? die woonden in uh, Jordanië, in Syrië, in Irak, uh, in, in Iran, in Libanon... in al die omgevende Arabische landen. Er zijn ook wel een aantal die dan van eeuwen heen her in Israël gewoond hebben. Ja. Net als er ook toen joden in, van eeuwen her in het land gewoond hebben. Maar zijn hebben. die aantallen bekend? Die zijn wel bekend, maar niet mij. Okay. Er zijn hele tabellen over die ik wel ergens in dikke boeken heb, maar die heb ik niet bij de hand. Sorry. Nee, okay. Maar in de meeste tabellen blijkt uit de meeste volkstellingen uit die vroegere eeuwen... Blijkt dat er toch de meerderheid uit joden bestond die toch nog in het land woonden. Ja, ja. Maar goed, ja. uh, dus ze hadden het helemaal niet over een Palestijnse staat. Maar ze hebben toen wel een kans gehad en dat is misgegaan. Dus 1967 is eigenlijk het kernpunt uh, en, en, en de geboorte ja. van een Palestijnse volk? of? Uh, toen de, hebben de ze al, je je zegt het kennen? iets te vriendelijk, ik zal het iets onvriendelijker zeggen. Toen uh, hebben ze het Palestijnse volk uitgevonden om Israël uit te roeien. Nog een keer? Toen ja. hebben ze het begrip Palestijns volk uitgevonden ja. uh, om Israël uit te roeien. Dat is een heftig uh, statement. Ja, tuurlijk. Dat is toch altijd de bedoeling geweest nee. om, om Israël uit te roeien. Dat staat in het grondvest van de Fatah... Dat staat in het grondvest van de, uh, de Hamas, dat wil de islamitische jihad, dat wil de, de Palestijns bevrijdingsrond, dat willen ze allemaal. Ja, en de president van uh, Iran roept en het, het, en het, uh, het ook constant. En, en, en Assad van Assyrië, Assad, ja. en nou, Abdullah staat vriendelijker tegenover, Israël hmm. van Jordanië, ja. hoor. dat moet gezegd worden. Ja. Maar uh, dat, dat wilde groot. Maar hoe komt het dan dat de wereld dat niet ziet? Men heeft uh, nog niet heel lang geleden de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en spreekt daar allemaal een afschuw over uit. Als het gaat over Holocaust, als het gaat over, uh, over de Joden, dan, dan, dan weet de hele wereld uh, zeg maar de Tweede Wereld, aan te wijzen als een voorbeeld. En ondanks dat zien ze niet dat die uitroeiing opnieuw plaats moet vinden. Plaats dreigt te vinden. Nou ja, in de ogen van, oh, van de Palestijnen van, van ja. Palestijn. moet het zelfs plaatsvinden. Terwijl uh, men met afschuw spreekt nog steeds over de, de, de Tweede Wereldoorlog, over de Holocaust. Ja, ja. Dat heeft een aantal redenen voor de westelijke wereld. Uh, de Europese Unie en, en ook Nederland die steunen de Palestijnen met miljarden. Waar uh, het grootste gedeelte in de zakken van hun leiders terecht komt. Je, waarvan de weduwe van uh, Arafat uh, met veel luxe nog in Parijs leeft. Waarom? Mm -hmm. Omdat dat terrorisme, dat is ongelooflijk breed. En dat willen ze liever binnen Israël houden. Ze zijn doodsbenauwd als Israël ze eruit jaagt, dat hadden ze al lang moeten doen, mm -hmm. als, als Israël eruit jaagt, dat dat kankergezwel zich uitzaait over de hele wereld. Maar is dat, ja, dat heeft het inmiddels toch, toch al gedaan? Nou, het wordt aardig binnen de Israëlische perken gehouden. Ja, behalve uh, 9-1-1. Ja, dat is een incident geweest. Een grote, verschrikkelijk incident. Ja. Maar ook voor die tijd, maar had natuurlijk Arafat ook die vliegtuigkapingen en uh, overvallen op schepen en dergelijke. Ja. Maar het wordt zoveel mogelijk. Dat zeggen ze ook in Brussel. We financieren ze maar, dan kan zelfs ze binnen de grenzen houden. Is dat de achterliggende gedachte? Dat is een van de achterliggende gedachten. Ook natuurlijk... Min of meer in volkenrechtelijke termen spreekt men over het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk. Ja. En, ja, en wat, wat natuurlijk flauwekul is, want er was geen Palestijnse volk. Maar ja, ze zitten er nu eenmaal. Ja. Dus, maar, maar ze hebben plek zat in Jordanië, die vluchtelingen die ze terug willen laten komen. Die zijn nooit, nooit in de landen waar ze zaten geïntegreerd. Ze zijn er nooit in uh, geholpen door die landen. Ze zijn expres vluchtelingen gehouden. Ja, je zou zeggen er is land genoeg... Uh, om Israël heen, om de grenzen van Israël heen. En... Terwijl de Arabieren, die hebben 800.000 Joden, hebben ze in de jaren 1948, 1949, 1950, hebben ze uit hun land verdreven met achterlaten van miljarden en miljarden aan bezittingen. Ja. En die zijn heel integraal en goed in Israël opgevangen. Ja, ja waarom geen bevolkingsruil? Het is allemaal zo onrechtvaardig en gevaarlijk als ik ja. weet niet wat wat er gaat. Er is, is natuurlijk ook sprake van een grote haat. Uh, is, dat, is dat een haat, wederzijdse haat, tussen Joden en, van Joden naar Palestijnen toe en terug? Of, ik, ik merk nog wel eens als ik uh, zeg maar overlevenden van een zelfmoordbombing uh, uh, zie in de Joodse kant... dat er uh, helemaal niet zoveel sprake is van haat ten opzichte van die Palestijnen. Nee, dat wordt. Uh, in organisatie als Hineni, dat is een Joodse ja. organisatie die zelfmoordoverlevenden uh, uh, begeleidt ja. en uh, probeert van hun trauma af te helpen. Wordt dat op grond van de Bijbel wordt dat absoluut afgekeurd. Uh, geen haat. Geen ja, ik haat. hoor ze er toch niet over spreken, die jongens. Nee, nee, dat is ook zo. En die meisjes. En, en weet je, er was een Palestijns vrouwtje. En dat werd in een Israëlische ziekenhuis geholpen. En ze kregen een pasje om makkelijker door, de doa, door die grenswachten te komen. Mm -hmm. En toen was ze klaar. En toen ging ze er weer een keer door. En een Israëlische grenswacht die kreeg uh, achterdocht. En bleek dat ze een zelfmoordbom om zich ja. heen had. In het ziekenhuis waar ze vriendelijk en hartelijk geholpen werd. Dat wilde ze zichzelf in het ziekenhuis opblazen. Zo. Het is... Een demonisch geladen haat. Nou ja, je ziet dus in ieder geval dat er sprake van haat is uit, vanuit de Palestijnen richting de Joden. En dat is natuurlijk verklaarbaar, eh, want de duivel heeft altijd haat gehad tegen God en, en, en jij noemt het wel eens... Maar het is wel zillig voor die Palestijnen ja. hè, en vooral voor die kinderen. Ja. In de zomer waren er drie, zomerkampen, gezellige zomerkampen voor kinderen. Mm -hmm. En er uh, waren zo'n 50.000 kinderen, uh, Arabische kinderen waren daar. En die gingen dan niet zwemmen, of een wedstrijdje doen, of spelletjes doen. Mm -hmm. Maar die werden opgevoed in het behandelen van geweren, katusha-raketten, uh, anti-tank... Uh, en die werden vermomd in, in soldaten. Spelletjes gingen ze doen om joden te ontvoeren en joden te vermoorden. Ze werden helemaal opgevoed in haat. En dat vind ik zo verschrikkelijk erg voor die kinderen... Ik denk zelfs dat je kunt zeggen van, uh, die leiders die dat doen, dan moesten ze die molensteen van de heer Jezus maar zo hun nek halen. Ja, maar de, de, er is toch vooral sprake ook van een enorme, uh, uh, ja hoe noem je dat, dus je zou bijna moeten zeggen van, het is diep in de, in de genen van het Palestijnse volk terechtgekomen. Nee. Niet? Dat, ik, ik wil niet dat dat genetisch bepaald wordt. Dat vind ik niet fair, dat, is, dat, is, dat vind ik een, een rottheorie. Oké, okay. sorry hoor. Nee, maar zo lijkt het. Ja, maar dat is niet zo. Onlangs is er toch ook zo'n zo zoon van een Hamas leider. Die woont nu in Californië, die mm -hmm. is tot geloof gekomen in Heer Jezus. Mm -hmm. En er zijn een, een, een vriend van me in Libanon, ook een Arabier. Die, die heeft Israël van ganser harte lief ja. Is dat. ja, die zijn er zeker. Die zijn er zeker. zeer veel. Ja, ja, ja, ja. En als de mensen zich tot de heer Jezus bekeren, zoals een Israëlische minister die zei mm -hmm. tegen de christenen. Ga nou niet onder ons evangeliseren. Mm. He, breng, breng die Arabieren en die Palestijnen maar tot de Heer, dan haten ze ons tenminste niet zo erg. Ja. Ja. Snap je? Ja. Typisch Joodse. Ja. Nee, maar waar ik op doelde is dat, uh, dat je toch ziet dat in gezinnen uh, zeg maar toch, toch uh, jongens, jonge jongens en jonge meisjes worden opgeofferd. Uh, om, om zelfmoordcommando's te zijn enzovoorts. Dat, dat, is, dat is puur de, de, de, de duivel die, die, die mensenlevens, mensenoffers vraagt. Dat is, is ongelooflijk. Is dat niet wijdverbreid in die hele Palestijnse bevolking? Ik weet het niet. Nee. Ik, ik weet het niet. Ik vrees van wel. Want ja, als ik door Bethlehem heen liep wel eens, uh, dan, dan zie ik daar die grote posters hangen waarbij al die zelfmoordcommando's verheerlijkt worden. Verheerlijk, gewoon verheerlijk, ja. worden. Ja, en, dat zijn en, bijna goden op zich. En die die Kuntar, die dus in de zomer vrijgelaten is, dat was ook zo'n Palestijnse terrorist. En die man, die heeft voor de ogen van een kindje van drie jaar heeft hij de vader doodgeschoten. Hij heeft het kindje gepakt en de hersens verbrijzeld met zijn geweerkolf tegen een rots aan. En hij komt daar in, in, in, wordt als een held in Libanon ontvangen ja. door de Hezbollah en door de Libanezen. Ja. En die zegt: Nou, ik, ga, ik, ik zie er naar uit om het weer te doen. Je zou bijna denken, van, ja, hoe komt daar dan een einde aan? Uh, daar komt een einde aan als uh, in een oorlog, die in de psalmen beschreven staat, ja. God ingrijpt. Ja. Moet je psalm eens opslaan voor de aardigheid? Ja, zeker. Psalm 60 voor de aardigheid. Het is niet het is helemaal niet aardig waar we over bezig zijn. Psalm 60. En Psalm 83. Eens even kijken of ik Psalm 60 zo gauw kan vinden. Daar gaan we dan. Vers 8. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Dus God moet eerst spreken. Mm -hmm. Ik wil juichen. Ik wil Sichem verdelen. Wat is Sichem? Dat is de tegenwoordige Nablus. Ja. Een van de grote Palestijnse uh, terroristencentra. Ja, centra. Ja. Ik wil het dal van Succot uitmeten. Waar ligt Succot? Dat ligt net aan de overkant van de Jordaan in Jordanië. Mm -hmm. Mij behoort Gilead en Manasse. Gilead is de Golanhoogvlakte. Ja. En Manasse, dat is ook over de Jordaanse en een stuk het noorden van de Westbank. Ja. Ephraim is de schutse van mijn hoofd. Dat is waar die Palestijnse staat moet komen. Juda is mijn heerserstaf. Dat is waar de Palestijnse staat moet komen. Zo. En dan krijgen we Moab en Edom, dat is een stuk van Jordanië. Mm -hmm. En dan krijg je het over Filistea juich ik. Dat is Gaza, het ja. Pal oude Palestijnse gebied dat je ook moet ontruimd niet... is je moet niet de Palestijnen met de Filistijnen vermaken. Nee, nee. Want die zijn uitgestorven, ja. die Bijbelse Filistijnen. Ja. Ja. Ze hebben alleen is... de naam en de haat geërfd. Ja, dat is wel lastig, ja. Nou, dan gaan we nog een psalm, psalm 83. Niet dat gaat allemaal gebeuren, psalm 83. Ook weer zo'n psalm die over deze dingen gaat. Vers 2. O God, houdt u niet stil. Zwijg niet en blijf niet werkeloos, oh God. Ja, dat is wel krachtig natuurlijk, hè? God werkeloos. Mm -hmm. Want zie uw vijanden tieren. Nou, dat zie je op de televisie, het getier. Ja. Uw haters steken het hoofd op. Dat heb je al vaak gezegd, het is in wezen haat tegen God. Ja. Tegen de God van Israël. Want wie is God? Is de God van Israël. Dat is onze God. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk. En beraadslagen tegen uw beschermelingen. De Arabische liga. Ja. De Verenigde naties. Mm -hmm. Wat willen ze? Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Nou, dat is dus wat we net opmerkten. Ja, precies dat, wat jij zegt. Ja. En wie zijn het dan? De tenten van Edom en de Ismaëlieten, dus de Arabieren. Moab en de Hagrieten, Arabieren. Ammonieten, Amalekieten. Filistea, Palestijnen. En de inwoners van Tyrus. Tyrus, daar zit Hezbollah. het zuiden van Libanon zit Tyrus en Sidon. Ja. Daar zit Hezbollah zit daar. Zelfs Asser... Dat is Syrië. Ja. Assyrië en Iran. Mm -hmm. Heeft zich bij hen gevoegd en de, de zonen van Lot tot steun. Wat willen ze? Let goed op: vers 13. Ze zeiden: wij willen in bezit nemen de woonsteden van God. Nou, ja, daar, daar zie je dus, dus de, zeg maar het idee van de duivel dat hij alles wat van God is, wil Precies. hij in bezit nemen. Jeruzalem, de ja. woonsteden ja. van God willen ja. we hebben. Wat bid Israël? Ja, dat is een heel frappant wordt dat. Moet je opletten. Vers 17. Overdek hun aangezicht met schande... ...opdat zij uw naam zoeken, o heren. Ja. Niet opdat ze vermoord worden. ze Evangeliseren is altijd het beste. Het, beste het is evangeliseren. Happen. Het is ongelofelijk. Ja, hè? ja precies. Of, en, ja. En, en waarom is dat zo effectief voor die Arabieren? Want schande is het ergste wat ze kan overkomen. Ja. De Zesdaagse Oorlog is een smet op de Arabieren... ...die ze nooit zullen vergeten. Mm -hmm. en, en dat gaat weer gebeuren. Laat hun zij voor immer beschaamd en verschrikt worden. En schaamrood en te gronden gaan. Opdat zij weten dat uw naam alleen is. jaweh de Heere, de God van Israël. De Allerhoogste over de hele aarde. Ongelooflijk is dat, hè? Ja, prachtig. Ja, dat is, dat is, dat is zo ja. ontzettend. Slaat dat hier op, op, op deze tijd. Dat is, dat is ongelooflijk. Ja. Maar hoe dat verder gaat lopen, dat weet ik niet. Nee, Het maar is... je zou toch zeggen... Uh, uh, als... Uh... Hoe, hoe loopt dat met dat Palestijnse volk af? Want er zijn natuurlijk ook profetieën over Egypte en over andere landen... waarbij God weer terugkomt uh, en, en zegt van ja, maar er is nog een kans. Een, een dubieuze, moeilijke profetie hmm. waar, uh, ik moet je eerlijk zeggen... waar uh, broeder Evangelist Jan Zijlstab een keer op attent maakte. Want die is ook altijd zeer geïnteresseerd voor, uh, in het... Uh, uh, in het profetische woord. En die vinden we in de profeet Joël. Kleine profeet. Mm -hmm. En dan beginnen we Joel Joël 3 vers 4. Luister. En voorts. Wat willen jullie van mij? Gij Tyrus en Sion. Sion, dat is Hezbollah. En alle landstreken van Filistea. Ja. Dat is Gaza ja. en waar die Palestijnen mm -hmm. zitten. Wilt gij mij vergelding bewijzen? Maar indien gij het mij vergelden wilt, snel zal ik de vergelding op jullie eigen hoofd doen neerdalen. En dan gaan we, wat gaat er dan gebeuren in vers 8? Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand van de kinderen van Juda. En deze zullen hen verkopen aan de Sabeërs naar een verwijderd volk. Want de Heer heeft het gesproken. Dus waarschijnlijk zal er op een of andere manier die oorlog in die psalmen die ik las losbreken. Ja. En zal er een enorme volksverhuizing plaatsvinden van de Palestijnen. En waarvan ik met Israël bid dat ze inderdaad de heren gaan vrezen. En zullen gaan erkennen dat de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob het allerhoogste is. Ja, want op, dat, op het moment dat dat gebeurt zijn nou, ze... Dan zijn ze gered. Ja, zijn ze ook, want het zijn natuurlijk wel broers. Hè? Tuurlijk, het is, het, is... het is allemaal van uh, uh, Isaac en, en, uh, en, en Jacob. Jacob, Ezo. Jacob Ezo en Jacob en en Ismaël en Isaac. Ja. ja. En daar komen ze allemaal vandaan. Die, en ja. dat, is, dat is heel tragisch dat dat allemaal zo... Zo verschrikkelijk erg is. Nou ja, waar het over genen... maar goed, daar ging het wel fout. <laughs> ja, hij moet toch gelijk hebben. Nee, nee. Misschien, <laughs> heb, je, misschien <laughs> heb je toch nog gelijk. Misschien... Ja, maar Jacob en Ezo hebben zich toch... op het laatst toch weer verzoend met elkaar. Mm -hmm. ja. Ja, ja, nou ja, toch? goed. Dus, dus er is nog een positief uh, einde mogelijk. Ja, want Ezo... Er oh, is inderdaad, omdat ook de Arabieren nakomelingen zijn van Abraham, ja. ligt daar een zege nog voor Esau. Ja. ligt er nog een zegen ook voor Ismaël. Dus misschien was die verzoening van Jacob en Esau wel profetisch voor de toekomst. Symbolisch, ja. Symbolisch. Ja, maar Esau die wilde niks van Jacob, hè. die zegt ik heb al zoveel. En wat Jacob dan zegt is ook zo mooi, ik heb alles. Hij had de belofte, ja. hij had de eeuwige. Ja. Mooi is dat, ja. och, och, die Bijbel is zo mooi. Ja, dat is ook zo. Nou, uh, wat, wat, moet, wat, wat moet politiek Nederland, politiek Europa, uh, mensen die allemaal zo, zo uh, voor zijn om, uh, om, uh, dat, het, zeg maar dat uh, de Palestijnen die staten in Israël krijgen, wat moet daar nou gebeuren? Zou zich eerst realiseren dat dat niet Bijbels is. Ja. Ze hebben al vier of vijf keer, ook onder Rabin en onder andere Israëlische premiers... ...hebben ze de kans gehad om een staat ook te, te stichten. Ook zelfs Moshe Dayan en de regering van zijn regering in die tijd... ...hebben ze al autonomie aangeboden. En alle kansen die ze hadden, zei Abba Eban... ...ze, hebben, ze zijn genieën om de kansen die ze krijgen te vernietigen. Omdat, omdat de eeuwige niet wil, die is nog eenmaal met zijn plan ja. bezig... En, en, maar kunnen ja, we hun dat gewoon niet even gaan vertellen dan? Ja, maar wat, wat, wat, wat zegt de Bijbel hun? Kijk, het, het geloof en de Bijbel is verhuisd naar het privé-domein. Naar nou, jou en mijn binnenkamer, en dat we dan een klein beetje op televisie erover kunnen praten, dat wordt dan nog getolereerd in Nederland. Ik weet niet hoe lang nog. Nou, nog een hele tijd hoor. Ja, ik, ik, ik, ik hoop het voor jullie. Ja. Maar ik, ik ben bang van niet. Nou, het zou kunnen. Het, uh... Uh, ik ben bang van niet. Ja. Uh, neem nou een kennis van me, uh, die zei iets over Allah en over de islam in een spreekbeurt en die kreeg uh, de geheime dienst op bezoek. Ja. Je, je kent die kennis, dus daarom noem ik hem niet in het openbaar. Nee, precies. Maar uh, begrijp je? Ja. ja. Dat is zo ontzettend dichtbij. Maar dat heeft natuurlijk ook weer met de intimidatie van het terrorisme te maken. Dat heeft dus, het. dus het terrorisme is natuurlijk de sleutel om, uh, ja. om, om alles wat ook maar enigszins vuur in het kruidvat kan, kan, kan stoppen, om dat gedempt te houden. Het, is, het terrorisme is de sleutel en de olie is de sleutel. Ja, ja natuurlijk, want dat is weer commercie ja nou het, het draait allemaal om geld ja. natuurlijk en dat, dat is de sleutel ook voor Amerika. Ja. En daarom ben ik verbaasd en dankbaar dat Amerika Israël nog niet heeft laten ja. vallen. Maar waarom heeft Amerika Israël niet laten vallen? Dat kunnen ze niet maken. Want als Bush of zelfs uh, Obama dat doet of zelfs, uh, hoe heet die, McCain, mm -hmm. als die dat doen, dan kunnen ze de stemmen wel vergeten. Dan kunnen ze het presidentschap wel vergeten. Ja, maar dat is dus ook weer politiek ingegeven. Uh, gedeeltelijk bij de evangelicals, want hun politiek wordt bepaald door hun visie op het woord, op de Bijbel. Ja, ja. En daar heb je die... Nee, maar ik bedoel van, de, van die presidentskandidaten. Ja, ja, ja, ja, ja, dat dus... is uh, bij dergelijke hoge politici kun je geen eerlijkheid verwachten. Sorry ja. ja. dat ik het zeg, maar ik vertrouw dat, dat voor geen cent. Ja, nou goed, de belangen zijn dus groot. Um, en en uh, ja, toch hebben wij te maken met het feit dat we natuurlijk als christenen, uh, misschien ook wel wat hebben laten liggen in dit land... als het gaat om de positie van Israël en de positie van de Palestijnen. Ja, dat is heel erg jammer dat dat ineens misgegaan is. Want uh, in 1973 nog waren wij zo ontzettend pro-Israël... dat terwijl Amerika en andere landen wilden Israël niet helpen tegen... en toen er een verschrikkelijke uh, oorlog daar was... Mm -hmm. heer, toen uh, wilden ze geen wapens leveren en Israël was bijna onder de voet gelopen. Maar Nederland was het enige land dat wapens leverde... Ja. En ...Franse wapens en Amerikaanse wapens werden via Nederland doorgevoerd. Ja, ja. En uh, toen stond er een spotprint in de, de, de Jerusalem Post, de Engelse krant... ...met een grote vuilnisbelt, dat was de wereld. Maar er stond één tulp op. Ja. En dat was Nederland. En ik, ik was daar zo trots op als ik weet niet wat toen de tijd. Ik vond ja. dat zo mooi. Maar die tulp is inmiddels weg. En die tulp is weg, ja. Dat, is de, dat doet me intens veel verdriet. Ja. Ik had gehoopt dat, uh, dat ook deze regering... Ik heb uh, ook uh, dit boek heb ik ook nog naar, uh, hoe heet die, uh, naar Balkenende gestuurd. Of laten sturen door iemand. En uh, toen hij daar met zijn zere poot in het ziekenhuis lag... Ja. lag het ook op de grote stapel, maar het lag onderop volgens mij. <laughs> <laughs> en dat merk je nu ook wel, maar ik vind dat jammer. Ja. Want het is nog altijd, ik zal zegenen wie u zegent. Ja. En, en, en, en wie u vervloekt, die, die is vervloekt. Ja. En Amerika werd een groot wereldrijk... Nee, Engeland werd een groot wereldrijk uh, op het moment dat ze Israël gingen steunen. En de top van het Engelse wereldrijk was Balfour, de Balfour Declaration. Ja. En, ja. en, en, en toen ze de Arabieren gingen steunen, terwille van de olie hoor, de, ja, toen ging het wereldrijk achteruit. Precies. En 1956, tijdens een oorlog, heeft Amerika het overgenomen. Ja. Denk je dat uh, Nederland uh, zeg maar, zeg maar die, die realiteit van de Bijbel nog weer gaat oppakken? Zolang de kerk niet eens gezind is daarin en zolang ze blijven zeuren van een dubbele loyaliteit en al die flauwekul. Kijk, het gaat om, bij de kerken leggen ze de nadruk op gerechtigheid. En zij zeggen gerechtigheid is gerechtigheid voor het Palestijnse volk. Maar ze definiëren gerechtigheid verkeerd. Dat is een vreemd... ja, als, je, als je zegt dat gerechtigheid voor het Palestijnse volk is... moet je ook zeggen dat er gerechtigheid moet zijn voor het Israëlische ja, volk. Ja, maar wat, wat is gerechtigheid in Gods ogen? Gerechtigheid is als God doet wat hij gezegd heeft om te doen. Ja, wat gebaseerd is in de Bijbel. En wat, en wat staat in de Bijbel, ja. snap je? Ja. En wat gerechtigheid betreft hebben die Palestijnen daar geen recht op dat nee. land. Ze hebben wel recht om daar in dat land als vreemdelingen te wonen. Ja. En wat... de rechten van de vreemdelingen die zijn op een grandioze manier in de Torah, in de, in de Bijbel vastgelegd. Ja. Maar ze hebben geen recht om daar een eigen land, een eigen staat te claimen. We moeten afsluiten. Maar wat kunnen de christenen in Nederland nou doen... om het, beeld van de, het politieke correcte beeld te veranderen te krijgen? Ik, ik, ik ben daar bijna 40 jaar mee bezig. En om, om deze dingen... Uh, ja, ik zeg, probeer het duidelijk te maken. En uh, ik heb meegewerkt aan het oprichten van het isal comité en meegewerkt aan deze demonstratie en die actie. Ik, ik, je bent ik, moedeloos geworden? Uh, ik ga gewoon door. Ja. Ik bedoel, al, al ben ik die ene student die in, in, op, op het paleis van de hemelse vrede in China, weet je wel, die mm -hmm. daar uh, die tank ja. probeerde tegen te houden... Maar soms voel ik me inderdaad een mier die probeert een tankbeest tegen te houden. Want we zitten midden in de Europese Unie. Ja. En, en, en de Europese Unie die glijdt zo ontzettend hard naar dat wereldrijk van de antichristen. En daar glijden we gewoon in mee. Ja. We babbelen gewoon in mee. En misschien een sterke leider. In Nederland? Ja. ja wat, wat, wat, wat zou ik voor verkeerd van onze broeder Balkanende zeggen... Nou, in die zin dat hij dus... Uh... Dat, hij, dat hij durft te luizen in de pels te zijn van ja. de Europese Unie. Ja. ja, mogen de heer dat geven? Nou, dat nog een groot... Dan komt er een opwekking in Nederland. Nou, geweldig. Laten we daar positief eindigen met dit redelijk moeilijk ja. onderwerp. Mo uh... Mogen de heer een opwekking geven? Ja. Ja, dat, ja. Dat, uh... nou, daar zien we naar nou uit. Ja, Netel? en werken En daar werken we aan. En wel, einde van deze aflevering. Het is een moeilijk onderwerp. Het Palestijnse staat, het Israëlische volk, Jeruzalem. We hopen inderdaad dat er nog een opwekking komt in Nederland. En dat ook onze regering zal gaan inzien dat Gods woord de echte waarheid is. Als het gaat om de bepaling van posities in Israël. Hartelijk dank voor het kijken. Tot nu toe en graag tot de volgende aflevering.